je op het Closing Festival van Antwerp Pride. Dat betekent dat jij de queergemeenschap heel genegen bent? Inderdaad, ja. Ik denk dat het al een aantal keren is geweest dat ik hier op visite ben gekomen, ook in, in Nederland. Ik merk inderdaad dat ook heel veel ja, mensen met muziek eigenlijk ten gehoren brengen met alles erop en eraan. Ik ben heel blij dat ik er vandaag ben. Maar ik probeer ook al doorheen heel het jaar toch wel die awareness te creëren. En te verkrijgen, want uh, er zijn nog heel veel drempels die er overgegaan moeten worden om toch wel een beetje de rust daarin te krijgen. En uh, daarom ben ik wel heel blij dat ik er vandaag bij was. Muziek verbindt. Is het nu zo dat je voor dit publiek een andere set maakt? Ik heb bijvoorbeeld Lina Ritchie gehoord. Is dat dan specifiek voor deze set, voor deze show? Ik heb natuurlijk 25 jaar carrière waar ik uit kan putten. En ik merk dat El Mundo Bailando, Que Viva La Vida, Enamorada... Dat dat toch songs zijn die ik vaak terughoor. maar Unliner Lionel Richie of inderdaad wat JLo, Gloria Stefan had ik vandaag niet mee, maar dat zijn ook. Je ja, hebt toch wel iconen die wel enorm gerespecteerd worden. Ik probeer altijd zo dansbaar en zo positief mogelijk de set in elkaar te steken. Dus vandaag heb ik daar hoop. Ik daar ook in, in geslaagd. Wat mij heel hard opvalt, je bent zo'n universeel artiest geworden in al die jaren. Jouw kerstgala dat je op VT1 hebt gegeven, dat was een van de beste specials die ik dit jaar gezien heb. Dus je maakt ook die brug tussen de zomer en de winter op een heel fijne manier. Ja, ik denk dat mensen, als je Jan met de pet op de straat vraagt wie is Bella Perez, dan krijg je natuurlijk wel uh, de songs uh, Enamorada, Que Viva la Vida, El Mundo Bailando, maar dat mensen toch iets breder zijn gaan kijken en luisteren. En ook de muziek die ik wil brengen. Ik breng af en toe ook Nederlandstalige muziek. Er zijn sommige programma's die mij ook ja, de mogelijkheid geven om eens even uit die comfortzone te treden. En kerst is me altijd al genegen geweest, dat was echt mijn ding. En uh, op een gegeven moment had ik zoiets van, uh, ik ga dat gewoon doen. Er zit één Spaanstalig nummer in. Feliz Navidad, die moest ik absoluut brengen. Maar voor de rest wilde ik eens, zeker mijn repertoire even aan de kant zetten. en eens een nieuwe bellen naar voren laten komen. En uh, dat smaakt ook naar meer. Betekent dat we ook die hele diverse bellen gaan zien in november in de Lotto Arena. wanneer we 25 jaar Bellen Paris gaan vieren? Ik kijk er zo naar uit, kan daar bijna 2,5 uur mijn ding doen, dat is mijn avond. Ik ben daar de DJ, ik heb daar alles onder controle, dus ik ga inderdaad een aantal verrassende songs brengen. Dus mensen die mij nog kennen van Hello World en van Honey Bee, die gaan zeker niet op hun honger blijven zitten. Maar ik denk wel dat ik toch wel een serieuze evolutie heb doorgemaakt als mens, maar ook muzikaal. Dus ik kijk er enorm naar uit, we zijn met heel veel leuke dingen beter komen, gastartiesten optreden. Het wordt echt een hele toffe show, dus ik kan niet wachten. Je hebt er al gestaan met een Gypsy Tour, als ik me niet vergis, jaren geleden, dus je kent die zaal ook wel. Jawel, jawel zeker. Lotto Arena en de Grote zuster langs het Sportpaleis ook vier keer mogen doen. Maar het blijft altijd een uitdaging, omdat je dan toch weer in een andere mindset staat. Ik ben als vrouw ook veranderd, ben ondertussen mama geworden. Het leven ziet er heel anders uit nu dan 25 jaar geleden. Ik krijg er kippenvel van trouwens. Het is bloedheet, maar ik sta hier met kippenvel. En dat is het leuke, dat je die evolutie als mens en als artiest hand in hand kan doormaken met je fans. En dat wil ik allemaal gaan delen op 8 november. Want de belle Paris van Hello World natuurlijk, is een totaal andere belle Paris die er nu voor mij staat. Maar uiteindelijk, die boodschap blijft nog wel overeind. Enorm. Ik merk dat die boodschap, die is universeel, ook vandaag. Life should be fun for everyone. Hoe mooier kan dat zijn dat ik dat vandaag hier heb kunnen zeggen. En dat blijft gewoon heel hedendaags. Als ze me vragen van, wat is nu je eigen favoriete song? kom ik altijd terug op Hello World. Dat is voor mij het prille begin geweest, maar ook wat boodschap kan dat serieus stellen. Je bent degene die het meeste zomerrits heeft gescoord, uh, nog altijd. En je doet ook dit jaar alweer mee met, uh, met zomerrits. Ja, ik denk dat de muziek, mijn muziek in de zomer, echt wel tot zijn recht komt. Uh, mijn muziek is gevoel van vrijheid, zorgeloosheid. Mensen sluiten hun ogen en denken terug aan hun uh, vakantielief. Of uh, een hele leuke zomer uh, die ze hebben meegemaakt. En dat is een gevoel en uh, mensen worden daar blij van. En als je dat kan associëren met een aantal songs, ja, dan heb je toch wel een hele leuke formule om een zomerrit te hebben. Nu merk ik ook, als ik een tour doe in, uh, in theater in de winter, dat mensen ook een zomersgevoel hebben. Dus dat is een beetje de magie van de muziek van Belle Perez, denk ik. Ik ben gisteren naar Adele geweest in München. Zij drinkt blijkbaar daar warme honing om haar stem goed te houden. Um, welke tips heb jij of, of hoe hou jij je stem onder controle? Als ik op tour ben, dan ben ik veel gedisciplineerder dan uh, andere momenten doorheen het jaar. En dan kan ik ook wel een thee met honing drinken. Maar ik schiet eigenlijk pas in actie als ik voel dat ik het nodig heb. Het is niet iets wat ik in een soort constante doe. Maar ik moet afkloppen. Mijn stem is ook enorm gegroeid. Ik, uh, ik voel dat ze heel sterk is momenteel. En ja, ze is echt geoefend. Afkloppen, maar ik heb nog geen heesheid meegemaakt de afgelopen zomer. En ik ben gas aan het geven. Dus, uh, maar dat is wel een goede oefening voor de Lotto Arena. Ja. Wat mij opvalt bij Nadel... Die heeft nog altijd een zekere stage fright. Hoe is dat bij jou? Ik heb dat ook. Ik heb dat ook en ik zal dat altijd blijven behouden. Ik heb een bepaalde spanning. Ik ben ook een perfectioniste. Ik wil alles wat in de puntjes uh, moet kloppen. En je hebt niet altijd alles in de hand. Dus als je dan bepaalde dingen moet gaan loslaten. Zoals zij ook, Adele, dat is een mega productie. Daar kan zoveel fout gaan. Je mag daar ook niet bij stilstaan, want anders gaat er gewoon niet op. Maar ik, ik voel dat wel en ik begrijp haar wel. Maar... Op een gegeven moment voel je de energie die je in het publiek gooit, krijg je terug en dan, al zou er iets mislopen, de fans dragen je toch op handen. En als jij niet meer doet dan je best en, en je, je volledig smijt en geeft, what can go wrong. Heeft Bella Perez nog dromen? Eurovisie Songfestival misschien? Dat Eurovisie Songfestival Circus, en ik bedoel dat positief, dat is puur entertainment, dat is... Kleur, dat is, ja, het lijkt me zalig om een keer mee te maken. Zeker het buitenland. Om ook eens te kunnen proeven van oké, okay, wat vinden de mensen van Belle Nederland en België heb ik wel een bepaald beeld van wat de mensen van mij vinden. Maar het buitenland is altijd zo'n extra uitdaging. Dus wie weet... Heb ik nog dromen? Ja, ik kon nog zo meedoen aan een musical. Ik kon nog iets groots doen in een grote zaal, symfonisch, met een uh, big band. Ik heb nog heel veel dromen, dus ik ben nog lang niet uitgezongen. Oké, okay, we kijken al sinds er naar uit. Dankjewel, Bellepegus. Dankjewel.